met het NOS Jacques Monash wordt geen lijsttrekker van de door hem opgerichte partij Nieuwe Wegen. Dat valt op te maken uit de serie tweets die hij vanmorgen verstuurde. De kandidatenlijst van Nieuwe Wegen wordt vanmiddag gepresenteerd in Den Haag. Wie de lijst gaat aanvoeren en waarom Monash dat niet zelf doet, wordt dan ook duidelijk. Monash stapt in november uit de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Zijn nieuwe partij is tegen het verhogen van de AOW-leeftijd... en zegt orde te willen scheppen in de migratiechaos... De Duitse autofabrikant BMW is niet onder de indruk... van het dreigement van de nieuwe Amerikaanse president Trump. In een krantinterview zei Trump dat BMW in de VS... een flinke importheffing moet betalen... als het zijn auto's laat bouwen in een nieuwe fabriek in Mexico. BMW zegt dat die fabriek er gewoon komt. Het concern benadrukt dat de auto's die in Mexico van de band rollen... bestemd zijn voor de wereldmarkt en niet alleen de VS. In het krantinterview herhaalde Trump dat hij de NAVO achterhaald vindt... een opmerking die positief is ontvangen door de Russische regering... NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg reageerde bezorgd. Leerlingen van het stedelijk gymnasium in Den Bosch... krijgen slachtofferhulp na de zelfdoding van een docent... die sprong vanmorgen van het dak van de school. Een aantal leerlingen zou dat hebben gezien. De herdenkingen en vieringen op 4 en 5 mei... hebben dit jaar als thema de kracht van het persoonlijke verhaal. Schrijver Anniette van der Zeil houdt de voordracht... tijdens de herdenking in de Nieuwe Kerk in Amsterdam... meldt het Nationaal Comité 4 en 5 mei.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 Waarom zijn jullie in vredesnaam met z'n tweetjes? Waar zijn de andere kinderen? Ja, die hebben ze, denk ik, vergeten te schilderen. Die staan er niet op. <lacht> oh, zeker weer een van jouw grappen, hè? Ja, ik denk. Snap ik niet nou, waar je de moed vandaan had om nog grappig te zijn? Met een rapport waarop niet één voldoende stond. Ja, Ho, ho, wacht even. Foutje. Ik had een acht, hoor. Had jij een acht? Ik had één acht. Mag ik weten waarvoor? Voor verzuim. <lacht> Als jij zo doorgaat, dan ga jij de klas uit. Nou, dan ga ik maar van. Nee, ik zit. We zullen het hebben over het opstel wat ik jullie heb opgegeven voor vandaag. Een opstel over het huisdier de kat. Een opstel van minimaal vijftig woorden. Nee. Van Duin, je zit dus zelf bij. een spulletjes lees jij jouw opstel maar eens voor. Uh, van over de kant? Juist. Uh, ja. Uh, nee, dan gaan we naast de bank staan. Nou, het gaat zo ook <lacht> wel. Naast de bank, schiet op. <lacht> Maar omdat het over de kat ging, heb ik het ook genoemd. De kat! Hoe is het mogelijk? Hoe kwam je erop? Ja, het viel me zomaar in eigenlijk. Ken die? koel. Onze de de katkist! Onze bevel de katkist! Dat, Dat, van... be be be. Dat heb ik ook! Het zal wel weer, maar daar gaat het niet om. Er is geen woord van te verstaan. De kat. Even wachten op weer. Even pauze. Oh, gewoon even, even, even onderuit. Onze buurvrouw. Was haar kat kwijt. Ach God. Nou! Vooruit. Ja. <tie> Lees voor. Ken die? De kat. Nou, komt er nog wat? Even wachten. Niet zo lang van duin, de kat. Eén, twee, drie, vier. Komt er nog wat, uh. Zie dat. Ja, dat komt. Kunnen die? De kat! Kom, erop op, maar op. Maar op.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 Wat is nou Silly? op? Boes, boost, boost, boost, boost, boost, En ja boes, boes, boes, boes, boost, boost, boost, daar was Geen weer. Ik heb dat fraais beluisterd. Ik zal er ook meteen een cijfer voor geven. Ja. Weet je wat je daarvoor krijgt? Een twee. Nou, het had minder gekund. Het had... We hadden wel eens wat minder fouten gekund in jouw opstel van verleden week. Daar in dek deed, maar liefst twaalf fouten, meneertje. Twaalf fouten? Nou, daar zit je ze volgens mij gewoon te zoeken, hoor. Zet Henk hier niet af te leiden. Neem liever een voorbeeld aan Henk. Die had niet één onvoldoende. Nee, kun is tijd om mij af te kijken. Ik zou wel eens willen weten wat er af te kijken valt, want jouw spelling is abominabel. Mooi, oh, die ken ik niet eens. Die ken ik niet. Eens. Spel jij eens even het woord verkeerd. Uh, gewoon, uh, de... Verkeerd. Gehoor. Ja. Ja. Uh, uh, is er niet ja. Inv. V. D V. D V. D V. D V. e V. Telefoon. Nee. V. D V. e r Telefoon. dan? V. D V. En dan? D V. D Koffie, K, K. K. K. En dan tweemaal. maal. Twee maal. Ja, nou voor mij anderhalf graag. Nee. Twee maal één. E. Ja, ook niet. Juist. Ook dan weer een R. Dit telefoon. En de laatste letter is een. Ja, dat weet ik. Dat is een T. <laughs> dat is verkeerd. Nou, dat vroeg je toch? Verkeerd schrijf je met een D en niet met een T. Oh, nou ja, ik zal deze keer niet fout rekenen, maar nou, volgende keer. Ik zie jouw volgende rapportje alweer voor. Oh, is dat ook Voor mij wel. Een 2 en een 1, een 3 een en een 2, een 2 en een 2, een 3 en een 1, een 1 en een 2. Je lijkt echt van duur houdt wel. Ik weet, vrij van de Ura Houd. Als ik heel wat vrij van Uur out. Ja, ja, dat, dat doet niet te zacht. Dat doet niet te zacht. We begonnen al 0, 0. 0, 0. 0, 0. Houd nou eens op met je 0, 0, nou, Als jij zo graag met cijfertjes in de weer bent, denk dan maar eens liever aan je rekenwerk. Hoeveel is 13 en 7? 0, 0. Hoe maar, 13 en 7? Ja, ja, dat moet eruit flippen. Ja, het is dat, uh, dat en is het effe, Glen. 13 en 7 is 20. 20? En gisteren zeg je 8 en 12 is 20. En nu een peu de silence, s'il vous plaît. Dat ja, ah, daar hoor jij van op, hè, want jij spreekt nog geen woordje over de grens. Ik spreek geen woord over de grens? Nee. Ik spreek geen woord over de grens? Nee. Allei manneke? <tie> dat noem ik geen grens, dat zijn onze zuiderburen, dat noem ik geen grens. Dat noemt je geen grens, want moet we zo ver bij zijn, dat doet je geen grens. Je wij gaan nu eindelijk eens beginnen met de les. Ja, graag, want ik ga beloofd dat ik met eten weer thuis zou zijn. Dus... En dan wil ik gaan weer even met jullie behandelen het opstel wat ik denk, of wat Mag ik denk. Mag ik van jou? Van de huisdieren. De kieshond. Hou toch eens je mond, ezel. Die heb ik niet, die heb ik niet. Gelopen rund! Ja, rund! Leg neer, die bol! Je kan niet tegen je verlies. Wij zijn hier op school niet om spelletjes te doen, maar om iets op te steken. Nou, was je sigaretje voor mij. In het opstel van week kwam voor het woord contactlens. Oh, contactlens? Ja, dat heet contactlens. Zo'n bril zonder oortjes. Uh, jullie hebben dat woord geschreven met twee maal een C erin. Twee maal een C. stop! stom! Stom, stom, stom, stom, stom, stom, stom! Stom! Ha, dat was goed. Maar ik wil je er even op wijzen dat je in de nieuwe spelling. Die C ook zou mogen vervangen door een K. C ook als K. Juist, dit even terzijde. Oh, is... uh, wat de vaderlandse geschiedenis betreft. Ja. Van Duin. Mag ik even naar de WK? Mag ik even naar de WK? Mag ik even naar de WK? Als je maar op, er is ook werkelijk geen vraag waar jij het antwoord op heeft. Nou, dat is een Ik de ook wel vragen te bezinnen waar u geen antwoord op heeft. Zo, dan mag jij meestal eens een keer een vraag stellen. Nou, uh, bijvoorbeeld deze. Uh. Waar is het geboortecijfer het laagst? Waar is het geboortecijfer het laagst? Uh, in een van de landen van West-Europa wellicht. Ik weet het niet, nou waar? In het bejaardentehuis. <tied> Leuk. André van Duin was dat natuurlijk. Uh, Conferentie met. Uh, ja, een van zijn beste. Uh, uh, hoe zeg je dat? Nou, ook een sidekick, geloof ik, hè? Dolly? Uh, Wat? Van, nou, van een cabaretier. Een aangever. Een aangever. Een, ja. ja, ja. een van zijn beste aangevers. Dan heb ik het ja. over. Uh, ja, Frans van Duschoten natuurlijk ja, ja, ja, geweldig. Ja, fantastische man. Ja, dat was toch wel, uh, was toch wel een heerlijke tijd hè? met André van Duin. Dat hebben, we, ter, hebben wij toch maar mooi meegemaakt. Nou, maar hij leeft nog hoor. Hij leeft ja, nog. maar was. ik bedoel in, in de tijd dat hij zo opkwam... en dat hij uh, al die theaters inging en zo. En ja. dat je met z'n allen helemaal gevouwen lag in die zaal. Ja, geweldig. Ja, dat, dat doet hij niet meer zo. Denk of jij mij... dat we vanmiddag ook nog een beetje kunnen lachen om Joop van Nes? We gaan hem zo even bellen. Hij, wel, uh, hij zit op ons te wachten als het goed is. Dus uh, jij... als jij nou een leuk liedje uitzoekt, dan ga ik hem in die tussentijd. Uh, heb opbellen. jij vorige week uh, de, de, de musical gala gezien? Met, met al die uh, awards die werden uitgereikt op musical gebied? Ik heb het niet gezien, ik mm -hmm. heb wel meegestemd. Okay, ik maar... had op de bodyguard gestemd. Ja, ja. Nou, daar was ook de gast Gloria Estevan. Ja, ik zorg ja, ja. wel een beetje. Ik, nou ja, schrikken, niet, niet, Het is niet Ze is oud geworden, hè? Ja, de, ja. De, de, dat realiseer je niet. Want je kent natuurlijk die jonge dame die, die met de ja. Miami-sauwmachine <laughs> stond te swingen. Maar ja, die jaren gaan ook voor haar natuurlijk door. Ja. En dat, uh, maar uh, uh, ja, zo, ik herken het wel, dat dan uh, wel. Maar, maar is, uh, zou ze nog optreden eigenlijk? Weet je Tuurlijk. Oké, okay, nou. in ieder geval bij CFM's Zandvoort vanmiddag. Luister maar eens. Everlasting Love, ook opgenomen door Jamie Cullum. En uh, dateert natuurlijk oorspronkelijk van uh, wie ook weer? Oh, de Love Affair, geloof ik. Hè? Dat, als ik maar Geen idee. Ge... Ja, de Love Affair. Uh, uh, is er ook nog een, een, een Love Affair, een beetje een gaande dolly tussen jou en Joop? Of, uh? Uh, al jaren. Al jaren? Ja hoor, okay. al jaren. Ja, nou, het mag best wel een keer gezegd worden. Aan. Ja. van. <laughs> <laughs> <laughs> Hé hey Joop! Wie wil er, wie wil er dan niet met, met Dolly? Ik bedoel, ja, Charles, dus dat je mooi naast. Je? Ja, Joop, je, je, je, je, je maakt het gras weer voor mijn voeten weg. Nou, dankjewel ja, hoor. Ja, ja, maak je geen zorgen, Charles. Ik heb Joop eens horen zeggen van, ik doe niet meer aan al die poppenkast. Aan mijn lijf geen polonaise meer. O, oh, jee. Ja? Dat heb ik wel eens gezegd, ja. Ja, dat heb je wel eens gezegd. Nou, die heb ik ja, heel goed onthouden hoor. Ik denk, afstand ja, ja. houden Dolly, afstand houden. Ja, ja. Nee, maar wij zijn best gek op elkaar, hè Joop? Ja hoor. Ja, zeker weten. Zeker. zeker ja. Zeker, zeker. zeker. <laughs> maar fijn dat we je weer aan de telefoon hebben. Ja. ja vorig jaar kon het. Ach, vorig jaar. Vorige week bedoel ik, kon het helaas niet. Maar ja, het is jammer. Ja, ach, die dingen gebeuren, joh. Dan gaan we ons maar niet zo druk maken, maken toch? Nee, zo is het. En, en wat heb, je, heb je deze week uh, wat, wat leuke dingen te melden van het afgelopen weekend? Nou ja, ik, ik heb, uh, in ieder geval, donderdagavond op op de ben ik bij de installatie van het nieuwe college geweest. Oh, en dat ja. is natuurlijk heel erg belangrijk voor Zandvoort. Ja. Dat, het Zandvoort kan nu weer verder bestuurd worden. Er zijn een paar grote projecten, die, die, daar moet een knoop worden doorgehakt. Onder andere uh -huh. de Wagentorenplein, het Badhuisplein en de ja. Dijvertrein Nieuw Noord. Ja. Uh, de Amtee van Zandvoort, uh, dat is ook nog een, een, een, een, een groot project wat de voortgang moet zien, zien te vinden. En uh, daar is men dus mee bezig en daar kan men nu verder mee. Ja, dat is ook uh, wel weer nieuw college, fijn. Ja. nieuw college met uh, uh, Kuipers als uh, eerste wethouder. Dan uh, Gert-Jan Bluis, die blijft er dus in zitten. En daarbij komen uh, Michel Demmers van GBZ en Gert Tone van de PvdA. En uh, Tone is het al de, ik denk de vierde keer dat hij wethouder wordt. Dus hij ja. heeft de nodige ervaring. Mm. Um, de vrijdag was voor mij een, een, een, een rustgevende dag. Geweldig, oh. daar hou ik van. We <laughs> zaterdag daarentegen, ja, ja. Om, uh, om elf uur uh, ging de deur open van de sporthal. En uh, toen begon de het Ja. En dat is altijd een herrie van je wels. Maar <laughs> geweldig leuk om dat te mogen organiseren. Ja. Geweldig <laughs> leuk om erbij te zijn. In de inzet van die kinderen. Om ja. uh, te strijden voor hun school. Maar ja. Ja, het is dus, toevallig. Het ja. helemaal buiten kijf. Want uh, basketballen... Nou, een paar kunnen het. Omdat ze toevallig dan die training volgen. Omdat ze mm -hmm. op basketbal zitten, zoals het dan heet. Ja. Maar uh, de rest, ja, dat, uh, dat, dat, dat zie je. Dat zijn voetballers vaak. En ja. hockeysters ja. En dat is toch wat steviger dan, dan het basketbal. Maar erg leuk om te volgen. En uiteindelijk werd het uh, bij de meisjes... De Mariaschool Ongeslagen kampioen. Dat was een heel spannende wow. strijd. Ja. Want... Uh, zowel de Mariënschool als de school hadden, tot de laatste wedstrijd dan toe, alles gewonnen. En ja. de laatste wedstrijd moesten zij tegen elkaar. En dus de winnaar, die werd kampioen. Mm -hmm. En dat werd dan de Mariënschool, die won met 8-5, maar ik heb uitslagen gezien van 58-2. Mijn god! Oh. De school heeft in vier wedstrijden 98 punten gescoord. Nou. En... Uh, de de uh, uh, Maria 85, er zijn ongehoorde hoeveelheden. daar ja. komen die jongens absoluut niet aan. Mm -hmm. en, en uh, ja, Maria school zitten dan drie baasgebalsdusjes in, maar in de Oranje Nassi school volgens mij maar één. en dat scheelt toch al een Zetje. beetje. ja ja ja. prestaties van die meiden. Ja. goed gespeeld en uh, uh, uh, nou ja, uit um, Terecht kampioen geworden in School. Bij de jongens was het al heel snel duidelijk dat uh, de oranje school uh, onverslaanbaar was. Die won ook inderdaad alles met de tweede, uh, met, met uh, de Nicolaaschool. En dat betekent dus, uh, <coughs> omdat de meisjes van de oranje school tweede zijn geworden... Ja. en de jongens eerste, dat de oranje school overal schoolkampioen van Zandvoort is geworden. Ja, nou dat is niet helemaal nieuws hè? Want het is nou, ja, alles eerder gebeurd toch? Jawel, maar alle scholen zijn al eens een keer kampioen geweest. Ja. vorig jaar de ONS, maar op een manier die eigenlijk heel weinig voorkomt. Want zowel de jongens als de meisjes wonnen toen alles. Ja. En dat is uh, en nu dus niet het geval. De ONS meisjes werden dan tweede. Ja. Uh, maar het, het, het gebeurt vaker. Uh, we hebben uh, drie jaar, vier, vier jaar geleden hebben we... De, Wisselbeker uit handen moeten geven. omdat een school vijf keer had gewonnen totaal. Ja. Maar er is nog nooit een school geweest. die drie keer achter elkaar kampioen is geworden. want dan okay. heb je Wisselbeker ook namelijk in je bezit. Oh, Oké. Okay. Dus, uh, okay. dus dat, dat valt echt wel mee. Ja, ja. Uh, maar de twee belangrijkste prijzen in mijn ogen. de sportiviteitsprijzen. Dat zijn de sportiviteitsprijzen. Vind ik ook, ja. Ja. ja. En uh, die werden door John Lemmers, voorzitter van de Sportraad Zandvoort, uitgereikt. Ja? Bij de meisjes aan de, moet ik even goed nadenken, Nicolaaschool. Ja? En bij de jongens aan de Hannischafschool. Ah, Heel, goed zo. Geweldig. Goed zo. Mooi toernooi geweest. Ja. Geen wanklok. Nou ja, eentje. Men was het vaak niet met de scheidsretters eens, maar dat oh. kan. En de telling kon het men ook niet volgen. Ja, ik heb oh. het zelf bijgehouden. Ja, ja. Ja, dat is dan jammer, maar de scheidsretters houden het bij. En dat die ja. uitslagen zijn leidend mm. uiteraard. En die moet ergens mm. een trekken. Maar ja. ja, goed. Dat was de zaterdag dan. Uh, ik ben uh, zondag nog naar uh, Jess in Zandvoort geweest bij Deborah J. Carter. Ja. Geweldig. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja, de... Ik had er al eens een paar keer eerder gezien, al twee keer eerder in de mm -hmm. en, en ja, ze, ze maken gewoon een feestje van. Afgelenst. Ja. Uh -huh. uh, ze zingt uh, nummers van Ella Gerald en uh, Frank Sinatra. Uh, en ze schudt het allemaal uit de mouw. Allemaal uit het uh, American Songbook. Yeah. En daar had er nog een mooie bezetting bij ook. Yeah. Want uh, Jean-Louis Verdam, dat is uh, een prachtige pianist. Die man die speelt piano en uh, keyboards. En dat doet hij tegelijkertijd. Hij heeft dan. Uh, Haaks op de vleugel heeft die zijn keyboard staan. Ja. En met links speelt hij dan uh, uh, een partij op de piano en met de rest op uh, het keyboard. Uh, hartstikke leuk om te zien. Klinkt ook ontzettend goed. Ja. En, uh, ja het is een geweldige man. Mm. En natuurlijk Erik Timmermans. Ja, en dan ben ik even de naam van, uh, van, sorry Charles, van jouw collega vergeten. Hij speelt in ieder geval bij Noor. Misschien dat jij de naam ook even zo gauw uh, voor zijn en dan toveren. Noor. nee. Nee, zeg ja, maar ja, ook goed, zo. Nee. Uh, die, die man had geweldige zin in, die had, die had een lol in, die zat te glimlachen en te lachen. Geweldig, een goede ritme had hij, We ze, bespeelde zijn ze hele instrument tot aan de zijkanten van zijn drums aan toe. Helemaal goed, geweldig concert geweest. En s'avonds ging, in ieder geval in de, na in de namiddag, ging de Lions door het oog van de naald, want ze hebben op seconde kont gewonnen van Blue Stars 2. Met uh, 30 seconden gaan Lions met 1.8. 30 seconden gafsont. 1.8. En ze wonnen oh, toch oh, nog met 66.2. Oh, echt? Ja. Oh. ja je, je zou was ze niet, helaas. Oh. Ik kon niet aanwezig zijn. Ik heb geen idee waarom. Dat vind ik ook niet belangrijk. Joop, Joop, het Joop, op... Joop. is dat Mark Schenk? Die drummer? Ik durf, ik durf het niet te zeggen. Hmm. Ik weet het niet. Oké, okay, nou... nee uh... Die naam uh, die schoot me ineens te binnen, maar het kan ook wel een ander geweest zijn. Want ook die groep Mark, uh, of Kaido Norja, die wist er ook nog als verslagwerker. Jawel, Jawel, ongetwijfeld. Nou, hij, sch hij schijnt er nogal vrij lang bij te zitten. Maar goed. Uh... Het is ook niet heel belangrijk, maar die man had ontzettend veel zin in en die vond het geweldig allemaal. Het is ook ontzettend leuk om daar op te mogen treden. En de tijden dat de, de 25 man zaten, die zijn lang achter ons. De zaal staat bijna vol. Nou, dat, dat, dat merk je gewoon ook aan de artiesten. Ze komen graag de zons voor toe. De akoestiek is uit de kunst in, in de krocht. Het is geweldig. Ze treden ook niet op, op het podium, ze staan midden in de zaal. Ja, het is geweldig allemaal. En dat is nu voor het vijftiende seizoen. en Het is echt een, een, een feestseizoen. Want er komen nog een paar hele mooie optredens... van hele bekende uh, uh, artiesten. Um, ik ken het niet zo gauw voor, voor mijn geest halen. Maar er ja. komen in ieder geval ontzettend mooie... Ja, mooie... fado komt ook, hè? Bekende Fado-zangeres. Ik oh, heb niks met jazz en zand te maken. Oh, wacht even. Oh, dat oh, dat, dat bedoelde dat je echt. Geen. Dat is ook geen jazz. Nee. Uh, maar uh, ook, oh, dat is geweldig, ja. Maar die komt negatief februari uit mijn hoofd. Ja, ja, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Ik, heb, ik heb het kaartje in mijn tas zitten met... Uh... Dus genieten, maar echt waar. We gaan hem even zo gauw niet vinden. Waar, wat, wat er allemaal komt nog. Ja. ja, maar het gaat mij dus om, om het Jesse in Zandvoort. Dat is dus uh, het derde lusten wordt gevierd dit jaar. Ja. En uh, Edwin Rutte komt onder andere. Ja, 12 februari. Ook, ook, ook, een paar keer mogen zien. Dus is geweldig zoals die man kan zingen. En, en, ja. Uh, ja, je kent hem eigenlijk alleen maar van de film van Ome Willem. Ja. En uh, Broodje Poep. Maar ja. die man, heeft heeft een geweldige jazz. En, en, Zo, echt wel. Hij een goede timing. Ja. En, geweldig om er toe te gaan en te mogen meemaken. Ja, Dat ja, kan je ja. ja. Oh, ik heb het hier voor me, het kaartje. Ik heb het. Ja. Ja, Edwin Rutte. En dan 12 maart, trio Johan Clement. 2 ja, april, oh, ja. Francesca Tandoi. Dan moet je naartoe. Moet ik naartoe? Ja. En dan 7 mei, uh, weer als uh, klapper, als vuurwerk, Marjorie Barnes en Lex Jasper. Ja, ja. ja, ja. Ah. ja ik zeg, uh, Erik Timmermans, die is daarmee begonnen vijf jaar geleden. Ja. Onder ja. andere de organisatie, die ligt die artiesten vast. En die man heeft zo, die kent zoveel artiesten. Ja. Uh, hij doet ook veel de verloning van ze, dus hij kent ze allemaal persoonlijk. Ja. En, hij ze, maakt ze enthousiast om in Zandvoet te komen spelen. En, en ze pakken dat op gewoon. En dan komen ja. ze hier voor de eerste keer. En dan gaat er gewoon de wereld voor ze open. Echt waar? Super, ja, echt waar. Absoluut. <haha> wat leuk. Ik heb het met, met, met uh, die Noord-Hollandse pianist, weet je welke nou ook alweer... Uh, uh, ja, was, ik weet wie je bedoelt. Ja, en <coughs> en zo, die zo vingervlug is. Ja, die man ja. Was, was ook... Die was, ja, ik wil niet zeggen dat hij... Lyrisch was, maar schiet een aardig op op. Het gebeurde in zand, Zandvoort, het stamt op vol toen. Ja. Um, en dat was ook een geweldig optreden, maar ja. ik, vind, ja, ik vind er uh, bijna altijd bij. En, ja, ja. Uh, is, is geweldig om mee te, mee te mogen maken. Ja, het is toch mooi dat dat allemaal maar in Zandvoort gebeurt, hè? Ja, zeker. Ja, ja. toch? Nou, Hé, hey, maar Joop, dat je dat hebt, hebt om... toch weer bijna een kwartier vol gepraat. Je had niet ja. zoveel tijd, maar... Nee. We bezig. En, ben ik weer... en dit wil ik nog vertellen en dat wil ik nog vertellen. Ja ja, ja, ja, ja. En wij zijn er zo blij mee, hè? Met al jouw mooie verhalen over alles. Ja. ja, ja. We zijn er niet klaar hoor. Maar ja, goed Joop. Hé, hey, mag ik je weer ontzettend bedanken... dat je toch weer even aan de telefoon uh, bent gekomen. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat je even tijd voor ons ja, ja, ja. vrij hebt gemaakt. En uh, ja, dan hoop ja. ik dat we je volgende week uh, weer even mogen storen, zodat ja, de luisteraars we de weer weten vijf. wat er gebeurd is. He? Even kijken wat er, wat er is. Er is een venisage op vrijdagmiddag. Er is ja. een concert. Is er. Uh, ja. Ach, dus het zal alweer een dan langs komen. Vast wel. Vast wel. Jij weet, ja. jij weet vaste vast de evenementen wel weer op de sporen. Ik doe mijn best in ieder geval. Oké, okay, joop. Hey, hartstikke bedankt voor, uh, voor alles wat je ons hebt willen vertellen even, hè? Ja, graag gedaan, ja? Uh, uiteraard. En okay. uh, nog een prettige uitzending, voor vind je half uur. Dan zijn jullie weer klaar. Ja, ja dan zit het er helaas weer op. En dan uh, wens ik jou heel veel uh, succes toe met alles wat je nog te wachten staat vandaag. Huh? Oh, ik, <lacht> een bergwerk. Nou, we korten ons met frisse tegenzin. Uh, het helemaal volledig in. Gelukkig ga, ga, kan je het nog doen. Ga ik ook nog naar buiten, Joop, want dat is wel de moeite waard nu, hè? Sorry? Ik zeg: ga je nog naar buiten? Want dat is wel de moeite waard nu. Hè? Uh, ik, heb, ik heb er helemaal geen tijd voor. Ik heb ook geen afspraken staan vandaag. Okay. Uh, jammer, jammer, het is uh, prachtig ik op moet, het strand. Ik, ik moet ik een moet uh, x aantal grote artikelen afmaken. En die moeten gewoon af. Ja, ja. we ja, snappen het. Dat gaat voor. Dat gaat voor. Oké. Okay. Arbeid gaat voor het meisje. Zo is het maar net. Absoluut. Nee. <lacht> zeker. Joop, werk ze nog even. En uh, misschien tot volgende week. Ja, Oké. Okay. <laughs> okay, okay, <doei>. Bedankt. Doei. <laughs> Dag Joop. Doei. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one right beside you. Is where. I bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars. Dan nogmaals het regionale nieuws van uh, 16 januari 2017. De werkzaamheden aan het stationsplein hier in Zandvoort zijn na het kerstreces weer opgepakt. Deze week worden in de koperpasserel de blokken met de tekst Zandvoort aan zee geplaatst. Verder is de oude rijwegverharding op het stationsplein opgebroken en liggen de buizen voor het nieuwe infiltratieriool klaar. Voor de parkeerplaatsen voor het station is een doorsteek gemaakt. Hierdoor kan nog tot de, fase, tot de start van fase 3, gepland op 2 februari, gebruik worden gemaakt van de parkeerplaatsen. Op de, de brievenbus krijgt een nieuwe plek op de Elspachestraat en voor voetgangers zijn ook routes aangegeven. Waar nodig zijn plankiers neergelegd en hekken geplaatst. Zoals bekend rijden de bussen nu via de johan op en de boulevard. Bij de tijdelijke halte op de Van Heemskerklaan wordt de komende week een, een abri geplaatst. Dit zodat passagiers bij regen en sneeuw enige beschutting hebben... Het brandje dat donderdag in de trein op het perron van station Zandvoort AC geblust moest worden... lijkt door brandstichting te zijn ontstaan tijdens het traject Haarlem-Zandvoort. Dat is een rit van 7 à 8 minuten. De politie is op zoek naar getuigen van deze mogelijke brandstichting. Bent u getuige geweest van, van dit gebeuren? Belt u dan met de politie 09 00 44? Zo'n 100 demonstranten hebben gisteren geprotesteerd tegen het afschieten van de herten in de Amsterdamse waterleidingduinen. De bijeenkomst werd georganiseerd door Animal Rights en Faunabescherming. Bram van Lieren, die aanwezig was namens de Partij voor de Dieren, pleit voor hogere hekken, zodat de herten het dorp niet meer in kunnen trekken.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 De politie is zondagavond een zoekactie gestart... na een verkeersongeval in Velserbroek. Rond kwart over elf werd er een burgernetactie gestart... na aanleiding van een ongeval op het sochert Een auto had een muurtje voor een woning omvergereden. De politie vroeg uit te kijken naar een zwart oud-model Ford K... met daarin twee blanke personen... in het zwart gekleed en met zwarte mutsen. Diverse politieeenheden reden later door Velserbroek en Haarlem... En uh, zij zochten naar de wagen die bij het ongeval aanzienlijke schade aan de voorkant moet hebben opgelopen. Agenten hebben de schade bij de woning opgenomen. En voor zover bekend is de wagen nog niet aangetroffen. Dan het laatste bericht voor vandaag. De tunnel is sinds vanochtend vijf uur weer open voor verkeer. De tunnel was negen maanden dicht voor een grondige renovatie. Alleen liep de start niet helemaal vlekkeloos. De tunnel was even dicht vanwege een te hoge vrachtwagen en een storing met verkeerslichten. Daardoor moest rond kwart over acht de tunnel in de richting van Alkmaar weer gesloten worden. De tunnel werd tijdens de renovatie verhoogd om de toegang tot het vrachtverkeer te verbeteren. Maar de toegestane hoogte blijft gewoon vier meter. En bij te hoge vrachtwagens gaan de verkeerslichten op rood en wordt het voertuig eruit gepikt.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 Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen... maar er is ook kans op nevel en mist. Waaien doet het niet en nauwelijks of nauwelijks... en de temperatuur daalt naar enkele graden onder het vriespunt. Morgen zijn er flinke perioden met zon en blijft het wederom droog. De wind waait zwak uit het zuiden tot zuidoosten... en de temperatuur stijgt naar waarde rond het vriespunt... met dus kans op een ijsdag. En uh, dat was het weerbericht volgens Rico Schreuder. He can't see is something he can't see I wonder Simon helaas ook al overleden. Maar uh, ja, een dame die nog regelmatig op de radio is te horen. Mm -hmm. Dolly, uh, leuke keus. Uh, ja, ja. lekker nummer, hè? Ja. Um, ik moet nog even wat aan de luisteraars vertellen. Want uh, ik, ik doe natuurlijk normaal gesproken... of dat heb ik een hele tijd gedaan... op de woensdagavond uh, tussen App en vloed. Mm -hmm. Daar ga ik helaas mee stoppen. Oh. Omdat, ja, dat, dat heeft ook uh, ja, persoonlijke omstandigheden, zeg maar. Ja. Maar, maar uh, uh, daarnaast... Uh, Ambieer ik eigenlijk een ochtendprogramma? Ja. En daar zou, ik, daar zou ik wel. Ja, dat vind je misschien heel raar. Uh, tussen zeven en negen. Als iedereen eigenlijk. Uh, uh, Lekker aan het wakker worden is. Wakker, ja. En klaarmaken voor de uh, hele dag. Ja. ja. Naar zijn werk gaat. En, ja. en, weet je, want. Want. Uh, Savonds zomer, nu of tien. Dat app en vloed Dat is. Uh, er zijn toch een hoop mensen die kijken naar Niels Uren. Die kijken naar. naar uh, Jinnek en. Of. Of. Pauw, hè. Ja. Daar, en dan mis ik toch een hoop luisteraars. Meen je dat? Ja, dat, dat idee heb ik toch wel. Ja, en en daar heb ik, ja, dat vind ik ongezellig. Weet oh, je? Okay. Dus, dus dat, uh, vandaar dat ik uh, ervoor... Dat, maar dat moet nog even met het, uh, het programma-leiding besproken worden natuurlijk. Ja, en ja, kijken ja, of, ja. kijk of de mogelijkheid bestaat. Maar dan ben ik ja. hier toch op maandagochtend. Als ik dat bijvoorbeeld op maandagochtend doe, uh, dan, dan ben ik hier toch... Ja. En dan uh, kan ik hier blijven hangen tot, uh, tot twee uur. En dan, ja, ja, ja, ja. Kan ik dat combineren. Ah, je? Okay, en dan we okay. bijvoorbeeld vrijdag ook. Want vrijdag moet ik hier uh, watersport, uh, watertorensport doen. Ja, ja, dan ben je er ook al vroeg. En, maar ja, dus, ja. Dus, en, uh, ik, ik ben altijd vroeg wakker. Dus, dus, ja. dus wie weet. Maar nou, we moeten nog even afwachten hoe dat... Ja. Spannend. Maar in ieder geval, dus luisteren We uit. laten het u zo gauw mogelijk weten hoor. Of ja. dit allemaal doorgaat met deze woeste plannen ja. van onze collega. Ja. Ja. <laughs> maar maar, maar uh, ja. Apple Vloed stopt dus bij deze. Dat, dat ja. sowieso. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, nou, jammer. Oh, ja. Wel, toch. Ja. Maar ja. Maar Willem Bruist, onze collega, ja. die, die uh, doet meestal tussen 8 en 10 uh, voorafgaan... aan dat Apple flute, wat ik ja. nu deed. Ja. Doet hij ook een heerlijk muziekprogramma. Dus u kunt, op woensdagavond hoeft u toch geen goede muziek te missen? Nee, te maar sowieso niet. Hè. Maar nee. het is natuurlijk altijd gezelliger als er iemand is die dat live presenteert. Oké. Okay. Ja. Goed, nou, dat was even mijn mededeling. We gaan even nog naar ja. een stukje muziek luisteren. Interne mededeling, het, dames en heren. Het, het, het schiet alweer op, hè? Het ja, is alweer, joh, het is al bijna weer twee uur. Dan mogen ja. we alweer gaan, zeg. Ja. Oh. Fleetwood Mac, met uh, Little Lies. Kleine leugentjes. Goodbye. Ja, het is al over. Cliff Richard. Nostalgie, Dolly. Ja, zeker. Ik word er helemaal verdrietig van. Meen je het nou? Nou ja, het oh. programma is ook al bijna over en dan gaat hij dat nog zingen ook. Ja. Nee. Ja, Dolly Tempier, ik hoort u live, luisteraars. En mijn naam is... <laughs> euh, <laughs> mijn naam is Charles Duif. Bent u mij nog, tot u mij nog kan? Ja, vast wel, toch? <laughs> Michael <laughs> uh, Boublet gaan we draaien. Lekker. Uh, ja, en die heeft het over... Uh, you're nobody till somebody loves you. You are nobody... Until somebody loves you. Loves you, You're nobody till somebody cares Now you may be king, you may possess The world and its gold Gold will never buy a happiness When you're growing old You know the world is the same, you'll never change just as sure as the stars. Until somebody comes and loves you So find yourself Somebody to love It still is the same. You never change, just as sure as the stars shine. Turn kiss could be Mmm, you got a will about ya Now I can't live without you. Never knew what I missed till I kissed ya uh huh, I kissed ya Oh yeah, I kissed ya uh huh, I kissed ya we zijn oudje En uh, net, net dollig, heb jij ons beloofd dat jij op zou zoeken wanneer Malt en McNeil uh, die hit hadden van How Do You Do. En ik ja. was helemaal verbaasd dat je het me vertelde. Want vertel het eens maar even aan de luisteraars, dan weten die het ook. Ja, dat was het al in 1971. jongen. Jonge, jonge. Ik zat er een jaartje vanaf. Ja. Ja. Ik kan me dat namelijk voorstellen. Nee, ja, eens. dat is echt waar. Ja. Ja. ja, want ik kan me dat nog herinneren omdat ik toen... Uh, op, in de hogere klasse van de basisschool zat. Mm -hmm. Dus vandaar dat ik, uh, dat ik wel ongeveer wist wanneer dat geweest moest zijn. Ja. Wat een tiet, wat een tiet geleden. Ja, zeker tiet terug, jong. Ja, tiet terug. Over tieten gesproken. Er is een tiet van komen en er is een tiet van gaan. Ja. ja want gaan dat we... de tiet van gaan voor ons is gekomen. Ja, we gaan in ja. de ruimte in. We gaan even de ruimte in. Dat de ruimte? Met, ja, met de beurt doen we dat. We'll okay. this with <laughs> Mr. Spaceman, Dolly, bedankt weer voor je inbreng. Ja, heel graag gedaan. En uh, jij weer bedankt voor de leuke presentatie en de mooie muzieknummers. Dankjewel. Nou, we zitten weer helemaal op één lijn. Dat ja, hè. He? Oh, hey, we gaan we allebei van het mooie we weer gaan. genieten. Zo is dat. Ja, zeker okay. weten. <laughs> Tot de volgende keer. Hoi Dag, lang. luisteraars. Bedankt voor het luisteren.